Ze hebben de bladmuziek oh ja. online gezet. Uh -huh. Dat is al 95.000 keer uh, gedownload. een dus de de soort is dat... A, heb ik gehoord. <laughs> ja, dus de bedoeling is dat mensen vanaf hun balkon of tuin uh, ook uh, mee gaan spelen op gitaar ja. of blokfluit. En daarna inderdaad over naar uh, Paleishuis en Bos. Waar uh, de koning een uh, korte was, zal uitspreken. Want ook zij blijven natuurlijk thuis uh, vandaag. Zouden naar Maastricht gaan. Oké. Okay. Hebben we het al over gehad. Ja, muziek uh, is niet door. over een eigen gelegenheid. Ik denk dat we nu naar dat geluid gaan. Welkom op deze Koningsdag Thuis. Veel dank aan het Koninklijke Concertgebouworkest... voor het initiatief om met het Wilhelmus deze online dag te openen. Hoe bijzonder is het dat het gelukt is om op afstand van elkaar... toch een eenheid te vormen en zo de basis te leggen voor velen... om door het hele land mee te kunnen zingen. Koningsdag Thuis belooft een unieke Koningsdag te worden... En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de aller-allerlaatste Koningsdag Thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken. Zodat u later altijd zich zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag hebt beleefd. Dat kan onder andere om via koningsdagthuis.nl uw activiteiten te uploaden en een beeld te laten brengen. Ik wil al diegenen die de website in korte tijd hebben neergezet... Heel hartelijk bedanken. Zonder uw werk zou deze Koningsdag thuis veel minder het wij hebben gehad. Natuurlijk zouden we met de familie veel liever in Maastricht zijn geweest. Daar werd al maandenlang door vele enthousiastelingen keihard gewerkt aan een heel bijzonder programma. En ook hen wil ik danken voor de grote inspanning die al geleverd was... voordat het trieste maar onvermijdelijke bericht kwam dat het dit jaar... ...niet door zou gaan. Maar wat in het vat zit verzuurt, verzuurt niet. niet. En leef maar zit al in ons hart gesloten. Zoals elk jaar verheugt ik me intens op beelden van grachten, pleinen, straten en kermissen. Grote massas mensen op de benen dorpen, steden en de hagelwitte stranden van Caribisch deel van het Koninkrijk. Nederland helemaal uit hun dak. Uitbundig feestvierend. Een van die dagen dat doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, even niet opgaat. Voor anders zo nuchtere Nederlanders. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen. Houd dus vol, ook na deze Koningsdag. We doen het voor onszelf maar ook ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving en om de zorgprofessionals na vele weken van uiterste inspanning wat rust te gunnen. Rust die ze verdienen om bij te komen en om zich klaar te maken voor de aankomende topprestaties die geleverd moeten worden om de uitgestelde medische zorg weer in te halen en ook onverhoopt voor het moment dat het, het virus weer de kop opsteekt ...en de ziekenhuizen weer volstromen met COVID-19 patiënten. Vandaag zijn onze gedachten ook bij al die professionals... ...die zich inzetten tegen corona en geen tijd hebben voor Koningsdag. Dank voor uw gigantische toewijding en het doorzettingsvermogen. In maart toonden wij ons respect voor de zorgprofessionals... ...door op het balkon of op straat voor hen te klappen. Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf en doe het voor hen. En nu is het tijd voor feest. Koningsdag thuis. Hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Op afstand, maar samen. En blijf gezond. Ja, en het beeld, want we hebben het even vanaf het YouTube-kanaal van vanuit Huis ten bos gedaan. Het laatste stuk. Maar nu is het ook weer gewoon een beetje bijna business as usual. Gewoon weer de opening zoals die om tien uur van dit programma eigenlijk normaal gesproken zijn werk heeft. En dat, dat ga ik dus gewoon nu doen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort live this is zfm i fell face first on our ears and there's ...geschopt heeft tot de landelijke media... ...was deze band, leuk. In 2014 kwamen ze... ...ook via, via Menno Timmerman... ...een, een ANT-manager... ...of een ANR-manager moet ik eigenlijk zeggen... Die, ...die kwam daar mee op het spoor... ...en die heeft die jongens ook meteen... ...gelijk aangeboden om een hele LP... ...EP te maken. Twee stuk sales zijn er geweest. Of de band nu nog bestaat, weet ik niet... ...maar het is altijd wel een lekkere opening... ...van een, van een uur. Wat dat betreft, het is negen over tien... Iets wat later, maar dat heeft alles te maken met Koningsdag is Woningsdag 2020. Uh, het is ook net wat de koning zelf heeft gezegd. Hij hoopt dat het dan wel voor de laatste keer is dat, dat hij dat op deze manier moet zien te vieren. Maar daar zit natuurlijk wel een voorwaarde aan dat we ons allemaal nog wel een beetje zoveel mogelijk aan die maatregelen houden. Want dat is ook de reden waarom ik nu tussen 10 en 12 zit. En uh, dat uh, de hele week vol uh, volgehouden uh, tot aan uh, het eind van vrijdag. En dan zien we wel weer verder wat, uh, wat er dan gaat uh, gebeuren. Dus dat is uh, wel een reden. Uh, maar zoals het uh, nu gaat, gaat het uh, goed. Nou, uh, straks om half elf uh, ga ik uh, praten met, uh, met Jelmer. Want die uh, zit er natuurlijk ook in. Uh, behalve woensdag, dan kan die niet. Dus dan uh, hebben we wat anders op die woensdag. Dan komt er een wethouder uh, voorbij. Dat is uh, Ellen Verheij. Die, gaat er, uh, dan wat, uh, die gaan we dan aan de tand voelen van wat er allemaal eigenlijk is. Uh, maar uh, in dit uur ook nog aandacht voor de burgemeester. Want die uh, gaat ook nog... Even um, de stand van zaken toelichten hoe het uh, ook erbij staat uh, wat dat betreft. Kwart over elf. Een, een onderdeel wat ik zelf heb toegevoegd. Alleen als ik er dan zit... Uh, komt hij denk ik ook. Maar dat uh, gaan we dan wel aan het eind van de week nog eens een keer evalueren. Mick Boskamp. Want uh, hij uh, onderhoudt een aantal uh, nieuwswebsites. En hij schrijft voor uh, Castle Greg Verslavingszorg. Uh, omdat uh, Mick zelf ook een verslavingsverleden heeft. Heeft hij jullie ooit uh, verteld bij, uh, bij Rob en bij mij. Uh, op een zaterdagmiddag ik kwam hij hier langs. En dat had alles te maken met een herstelgroep die vanuit pluspunten is opgezet. En daar is Mick ook een van de mensen die daaraan meewerkt. Dus dat is ook een reden. De, maar goed, Mick kennende, weet hij ook nog een kijk te vinden op allerlei andere nieuwszaken. Maar misschien zal dat ook nog wel een beetje met het C-woord gerelateerd zijn. Dus dat om kwart over elf en om half twaalf is het natuurlijk Mr. Schierzuim Schuim hemzelf, want dat mogen we toch wel noemen na vrijdag. Want dan, dan komt Ben Zonneveld nog uh, de groeten doen via de telefoon dan. Hè. En niet uh, dat hij hier in de studio is. Want dat zou betekenen dat uh, de boel vrij, vrijgegeven is. En dat is het niet. Uh, maar die gaat dan uh, de groeten doen. Uh, dat uh, is eigenlijk uh, het, uh, uh, wat, uh, wat het uh, spoorboekje verschaft. Manger, we hebben ook uh, muziek. En Thomas sluit er altijd mee af als hij zo'n programma heeft hebben gedaan. Bij mij zit hij er gewoon ergens tussenin verstopt. Gloria Gaynor.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 Dat een film met uh, Duran Duran. Een band die al uh, tegenwoordig uh, niet meer bestaat. Daarvoor hoorde je Gloria Gaynor met I Will Survive. Ook eentje om het uh, moreel een beetje hoog uh, te houden wat, wat dat er gaat. Maar uh, natuurlijk ook uh, onze uh, eigen uh, Nederlandse muzikanten een beetje steunen. En dan met name de mensen die bezig zijn om die muziekcarrière enige vorm te geven. Want dat is heel belangrijk. Eén uh, ervan is een dame die zou komen... Uh, Waren het niet toen dat moment. Uh, op een moment uitbrak. Uh, met dat. Uh, ja, dat moment brak uit met. het C-woord. Uh, want Lisette Vink zou hier uh, komen in uh, maart. van het. Uh van de vorige maand. Maar dat uh, ging dus. voor die omstandigheden. dus mooi niet door. Maar goed. Uh, dit is nog altijd het werk. Uh, waar we het uh, nog even mee moeten doen. Ik, het schijnt dat ze wel. met uh, nieuw materiaal. bezig is. Maar dit is toch. denk ik ook nog wel heel erg mooi. onaangenaam. om gewoon. te luisteren. tussen 10 en 12. Haflos de Jansen. ...en zij bracht het uh, op vier minuten voor half uh, elf inmiddels. Um, dat nummer dat is zo stom. Is een, een echte regelrechte klassieker. Daarvoor hoorde je Lisette Vink met uh, I've Lost a Woman... En uh, het is al uh, bijna half elf. En uh, er nog één. En uh, dat is uh, van Zandvoortse Magelei. Want dat is een dame die ook uh, de ambassadrice is... voor de Pride at the Beach. Wendy Moore. En dat nummer yeah, heet Relapse. I'm the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 Brian, het gaat altijd uh, heel erg lastig uh, als je dan ook nog uh, allerlei uh, berichten van, uh, van je collega's ook nog uh, uh, voorbij uh, ziet uh, komen. Dan uh, wordt, het een, uh, wordt het echt een beetje spitsuur. In, in dat geval mis je soms wel eens een productieassistent in dat geval. Goed, uh, half elf is het uh, inmiddels uh, geworden op uh, vijf seconden na. Maar goed, uh, dat, uh, als ik nog even langer doorga, dan is het echt uh, precies half elf. Jelmer, jij hangt uh, weer aan de telefoon, want uh, het is weer een nieuwe week. En uh, we gaan het hebben over uh, wat jou is opgevallen in het nieuws. Ja, zeker. Nou, vandaag staat het uh, helemaal in het, in het teken van Koningsdag. Uh -huh. uh, vanochtend heeft de koning om tien uur een toespraak gehouden op de tv... En uh, Willem-Alexander hoopt dat deze eerste Koningsdag thuis... een onvergetelijke dag wordt. Maar drukt Nederland op het hart om de coronamaatregelen nog even vol te houden. Dat zei uh, de jarige koning zojuist op zijn toespraak... vanuit zijn uh, uh, paleis Huis ten Bos. Mm -hmm. Samen met zijn gezin hield hij die toespraak. En uh, even kijken. Hij benadrukt om nog even vol te houden... En in het belang voor onszelf, voor de kwetsbaren in de samenleving... en voor onze zorgmedewerkers. En uh, hij hoopt dat dit de uh, allerlaatste Koningsdag thuis wordt... en dat we het volgend jaar gewoon weer uh, met iedereen kunnen vieren. Gewoon ja. uh, op straat. Ja, want dat is, uh, dat is toch nu even het uh, gemis. Maar uh, ik denk dat we onszelf, ik blijf het zeggen... gewoon onszelf uh, helpen door nu gewoon uh, te zeggen... ja. Uh, we willen dat, uh, dat virus een beetje zodanig uh, beteugelen... dat we er uh, bij de volgende keer uh, wat minder last van hebben. En dat, uh, dat dan de maatschappij gewoon uh, normaal kan door blijven draaien. Maar dat, uh, is dan, uh, dat ligt dus aan ons. En dat zat toch wel een beetje ja. verpakt in die boodschap. Ja, zeker. Inderdaad. Hou vol. Hou nog even vast aan uh, maatregelen. Mm -hmm. Die natuurlijk uh, afgelopen dinsdag weer zijn... Uh, uh, lichtjes zijn versoepeld. Maar de meeste dingen zijn toch wel uh, verlengd. Uh -huh. Ja, en ik denk dat het uh, belangrijk is als we dat volhouden. En dan uh, kunnen we misschien snel weer het uh, normale leven oppakken. <laughs> ja, nou ja, goed. We hebben het nog steeds over de anderhalve meter maatschappij. Maar of dat uh, praktisch en werkbaar is, daar zijn nog al gereden twijfels. Maar goed, uh, je hebt natuurlijk ja. nog meer uh, dan uh, alleen maar de, de ja. Koningsdag Nationaal. Ja, uh, want zaterdag... Uh, heeft de burgemeester wederom een brief geschreven... aan alle inwoners van Sandvoort en Bentveil. Mm -hmm. Hij had uh, graag een positieve bericht gebracht in zijn brief. Maar duidelijk is dat de maatregelen die nodig zijn... om het coronavirus te bes bestrijden... Mm -hmm. nog langer nodig zijn. En dat betekent dat de horeca gesloten blijft. Uh, evenementen mogen tot 1 september niet meer doorgaan. En hij, en hij snapt dat het... Uh, hiermee nog meer van alle inwoners wordt gevraagd en dat het geduld nog langer nodig zal zijn. En dat iedereen door een zeer moeilijke periode gaat, uh, schrijft hij in zijn brief. Mm -hmm. En er waren gelukkig ook lichtpuntjes, uh, beschrijft hij natuurlijk de basisscholen die vanaf 11 mei weer uh, deels geopend worden. En ook uh, dat de jeugd wat meer uh, ruimte krijgt om uh, te sporten bijvoorbeeld. Uh, hij herhaalt nog een keer de oproep om niet naar drukke plekken te komen, zoals stranden. Zo, uh, ook in de meivakantie. Mm. En uh, even kijken. Dit is uit bescherming van onze eigen inwoners, uh, zegt hij. Het is een zeer moeilijke beslissing, maar het is in het belang van uh, Zandvoort om de maatregelen nog even vol te houden met z'n allen. Ja. En hij is ervan overtuigd. Hij heeft het dan over vandaag dat het een mooie feestdag zal gaan worden. En hij heeft graag samen met de inwoners vanmiddag om vier uur uh, het glas op onze gezondheid, onze kracht en onze vrijheid. Uh, sluit hij de En ja, ja, en dat moeten we dan ja. of hetzij zij vanuit de tuin of vanaf het uh, balkon doen of weet ik wel waar. Of vanuit de huiskamer met, uh, met een een of ander beeld uh, erop en dan kan je het uh, laten zien. Maar goed, uh, ik ga uh, even nog verder want ik neem aan dat uh, je nog meer hebt. Uh, ja, even kijken hoor. Ja. Uh, ja, wat er allemaal te doen is vandaag. Er was uh, natuurlijk net het Wilhelmus zingen. Nou, bij mij in de straat uh, deden vele mensen dat al. Toch wel? Uh, klokken luiden daarvoor. Ja, Ja, dat was wel uh, ja, indrukwekkend. Gewoon een kwartier lang al die klokken. Mm -hmm. Dat was wel mooi. Uh, kinderen kunnen meedoen aan de kleurwedstrijd vanaf vandaag. Mm -hmm. Uh, die kunnen een uh, kleurplaat downloaden op koningsdagstandvoort.nl en deze inleveren tot en met 3 mei. En dan kunnen ze een prijsje winnen en die winnaars worden op 5 mei bekendgemaakt. Dat is ook een van de activiteiten. En voor de mooist versierde huizen in de straat, dus uh, als je allemaal vlaggetjes hebt opgehangen en natuurlijk uh, de vlag hebt uitgehangen, dan maak je kans op uh, ook een prijs uh, te winnen. Dus uh, wie weet, als je vandaag uh, mooi hebt versierd, dat je vanavond te horen krijgt dat je iets hebt gewonnen. Ja, uh, dat, dat, zal, dat zullen ze ongemerkt, uh, nou niet helemaal ongemerkt, want ze komen gewoon uh, langs. Uh, maar uh, je, ja. zal er, ja, uh, je zal het pas merken als er ergens uh, iets voor je deur neerzet of wat dan ook, denk ik. Ja, maar, maar op het programma stond dat je dan al vanaf zonsopgang eh, alles moest hebben hangen. Ja, ja, ja, dat was wel de bedoeling. Nou, op weg naar, de, naar deze, naar deze burelen viel mij dat wel op, eerlijk gezegd. Heb je nog een ja. laatste waar je mee af wilt sluiten? Uh, nou, eigenlijk niet. Dan nee, was dat niet. Ik denk het. dat het zo wel was. <laughs> dat is helemaal goed. En dan, ja, Koningsdag natuurlijk. Wat zeg je? Koningsdag, natuurlijk. Ja, ja. morgen weer wat ander nieuws. Maar uh, ja. Ja. Ah, goed, dat, dat, dat merken we gauw genoeg. Uh, je hebt misschien al voor de deels het gras voor de voeten van de burgemeester weg, weggemaaid. Want die komt, uh, nou ja, telefonisch haal ik hem zo over een minuut of tien in de uitzending. Dus, dus ja, die brief uh, hoeven we dan eigenlijk niet uh, meer te doen. Maar misschien een beetje eerst een persoonlijke noot eraan geven. Dus dat, uh, dat sowieso. Maar uh, er zijn nog meer onderwerpen. Want uh, hij is ook nog op pad geweest vrijdag. En ik wil toch even weten hoe hoe dat idee is ontstaan. Maar dus dat, uh, dat, dat uh, ga ik hem straks wel even vragen. Uh, goed, um, ik uh, dank je voor de, voor de bijdrage van dit moment. En ik uh, spreek je morgen weer. Ja, helemaal goed. En, uh, en fijne, Koningsdag is Woningsdag vandaag, uh, Jelmer? Ja. ja, jij ook. Nou, ik ga zo lekker werken. Oké, dus... uh, Oké, okay, okay, nou, helemaal goed. We spreken je morgen in ieder geval. Ja, Oké, okay. okay, tot morgen. Dat was hem, uh, Jomer En uh, morgen uh, horen we natuurlijk uh, weer van hem. Uh, tijdens de Marathon-uitzending hadden we nog iets uh, moois... Uh, ...van uh, Patrick van Kessel binnengekregen. Bewerkt op het nummer van Tino Martin. En ik draai hem toch maar eventjes. De maan staat oog aan de hemel. Ze zegt me, je moet er weer uit. En dus ze heeft de lijf.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 Een deur blijft altijd open. En dat ze met elkaar blijven hopen en ze heel gelijk. Een pakta, een jakken, een mondkapje in je pocket. Maar dat maakt je niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Aanvind, plakken, handschoenen en wat schotten with my Wat ben jij toch een kei, wat ben jij een kei What you don't know, it's critical, unbearable Above it all, so magical, invisible I live as I breathe it Als op een gegeven moment uh, te groot worden... dan moet je ze op een gegeven moment wel vertellen. Uh, vertellen. Uh, geheimen zijn klein, maar kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Daar gaat dit liedje over. In de 14e februari in 2019 was zij te gast hier bij Alternative FM. En dat uh, is een memorabel eigenlijk, optreden geweest van Lisanne Veenendaal. Want die schuit wel daar achter. En ze komt uit een muzikaal dorpje, Rokanje. Want er kwam vroeger ook een hele illustre band vandaan. Lemming. En... Uh, die jongens die hebben toen ook nog wel het nodige stof doen op laten waaien wat dat er aan gaat. Nou. Dat heeft de burgemeester eigenlijk ook gedaan vrijdag. Uh, toen, uh, toen was hij uh, uh, even van het protocol een beetje afgeweken uh, wat dat er gaat. Want uh, de mensen die een, uh, een onderscheiding kregen, die moesten eigenlijk dan gebeld worden. Maar bedacht David Molenburg, dat ga ik toch een tikje anders doen. Ik ga met een megafoon op stap en ik ga degene die, dat konink die koninklijke onderscheiding uh, gewoon op een andere manier geven. Nou, we hebben hem zelf aan de telefoon. Goedemorgen, meneer de burgemeester. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, want uh, uh, dat, uh, dat ging iets anders uh, geloof ik, hè, die uh, afgelopen vrijdagmiddag. Wa waarom hebben jullie dat eigenlijk uh, zo gedaan? Vonden jullie dat uh, uh, belangrijk om het op die manier te doen? Nou kijk, wij, wij mochten een, um, de gedecoreerde mensen mochten wij bellen. Dat was ja. de instructie die wij heel duidelijk hadden gekregen. Mm -hmm. Ik hoor over vier een, een oh. echo. Dat is wel vaker bij jullie. Ja, kan je hem, uh... ja ik, ik probeer dat, maar ik, ik denk ja. dat dat. Is het nu beter? Nou ja. ja. Nee, het gaat niet beter, dus ik, maar ik worstel me er wel daarheen. Uh, ja, oké. Okay, ja. Sorry, ik ja. kreeg. Ik... <laughs> maar wij mochten, wij mochten iedereen uh, uh, bellen. Um, ja. Maar ja, in dit geval was het uh, zo dat wij één iemand een lintje mochten uitreiken dit jaar: Ben Zonneveld, geheel terecht. Uh -huh. En die woont op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Dus ik denk, van, je kan ook mijn raam open doen en heel hard gaan roepen. Dan hoef ik hem niet eens te bellen. <lacht> ja. uh, en ik, ik had nog eerst een oude megafoon staan. Ja. Dus ik dacht, ja, ik, uh, als ik nou me ervan verzeker dat hij in ieder geval thuis is om 11 uur. dan ga ik gewoon voor zijn deur staan. En dan bel ik hem dat hij naar buiten moet komen. En dan doe ik het op deze manier. En ik mocht dus niet fysiek het lintje uitreiken. Dat gaat later een keer gebeuren. Mm. Maar dat heb we op die manier gedaan. Ja, uh, hilarisch. Dat was natuurlijk het wel, uh, begrijp ik hè. Nou ja, wat het leuk was, we hadden dus aangegeven via zijn omgeving dat we om 11 uur voor de deur zouden staan. Maar er had geen rekening mee gehouden dat hij zich net stond te scheeren. <laughs> ja. Hij kwam uh, in zijn boxershort met, een, met een met een truitje uh, half openhangend en een kin vol scheerschuim naar buiten lopen. Ja. Um, ja, dat maakte het aan de ene kant natuurlijk wat, ja, iets, iets minder officieel dan je zou denken. Maar tegelijkertijd het, het, het daarmee wel onvergetelijk. Ja, want uh, dit, uh, die, die gaat wel echt uh, de geschiedenisboeken in. Uh, nou, maar had het er al over. Uh, u heeft ook weer een, uh, een brief geschreven waarvan ik toch vind het optimisme klinkt er duidelijk in door. Ja, dat klopt. Ja. Ik, ben, ik ben ook van natuurlijk optimistisch, tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook wel iemand die uh, zijn ogen niet sluit voor wat er gebeurt ja. uh, uh, dus uh, de, de, de, uh, als je nu ook kijkt het is vandaag fantastisch weer, het is Koningsdag het zou nu echt helemaal moeten bulken van de mensen vandaag ja. en, uh, en iedereen zou vrolijk op straat moeten dansen um, en dat, dat gebeurt allemaal niet, dus dat vervult mij echt ook met grote zorgen van ja, hoe moet dat nou verder en hoe ja. lang gaat dit nog duren en tegelijkertijd weet ik ook dat de veerkracht van mensen... en um, ja, de veerkracht van ondernemers, de veerkracht van individuen zo groot is... dat we er op den duur ook wel weer doorheen gaan komen met elkaar. Ja. Maar um, ja, dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Nee, um, voorziet u dan dat er nog de nodige hobbels uh, gaan ontstaan? Nou ja, kijk, het, het lastig, we zitten nu in, in een acute crisis... Mm -hmm. uh, die van medische aard is. En tegelijkertijd de maatregelen die genomen worden... die zijn ja van grote invloed op de economie, dus hmm. dat gaat natuurlijk nog vrij lang duren en dat zal heel veel inspanning van heel veel mensen en heel veel bedrijven en organisaties en overheden kosten om uh, dat later weer op de rails te krijgen. Ja, uh, spreekt u ook uh, regelmatig mensen uh, uit het dorp die dan zeggen ja, het water stijgt me nu toch een beetje naar de lippen? Nou ja, dus, uh, vanuit het college uh, praten we uh, veel met zowel bedrijven als organisaties hmm. proberen die lijnen ook goed met elkaar te houden. Uh, ja, en daar zijn wel bij een aantal ondernemers behoorlijk grote zorgen. Kijk, een belangrijk deel van de Zandvoortse economie draait op toerisme. Ja. Um, ja, en dat is wel natuurlijk de, de sector waar op dit moment de hele harde klappen vallen ja, uh, dan nog iets, uh, nog iets uh, wat ik uh, even wilde, wilde vragen want uh, er zit ook een, een overleg met de veiligheidsregio uh, Kennemerland, uh, met andere burgemeesters hoe verloopt dat eigenlijk? ja dat gaat uh, eigenlijk heel goed, we zijn uh, in Nederland ingedeeld in zogenoemde veiligheidsregio's en wij zitten in Kennemerland met negen gemeenten uh, aan tafel, ja. dat is een overzichtelijk gezelschap. Ik ken collega's die met 6 of 27 burgemeesters aan tafel zitten. Dat nou, lijkt het... de EU wel. Ja, en dan wordt het ook meteen wel een stuk complexer om te overleggen met elkaar. Ja. Um, en het gaat heel goed. Er is wederzijds veel begrip. Uh, alle uh, gemeenten hebben natuurlijk weer hun eigen problemen. De, uh, wij hebben bijvoorbeeld best heel veel last van een hele grote toeloop naar het strand. Uh, en omdat het zandvoort zo dicht tegen het strand aan ligt, moet je dat heel goed reguleren. Nou, in Velzen hebben is daar bijvoorbeeld minder problemen mee, mm -hmm. maar die hebben weer andere zaken. En ja, zo, zo proberen we dat goed met elkaar af te stemmen. Ja. En echt met elkaar een hele duidelijke lijn te trekken hoe we in de regio optrekken. Tot zover het officiële gedeelte en dat ik u aan moet spreken als burgemeester. Nu ga ik even de petten afdoen en uh, zijn we gewoon burgers onder elkaar. David! Ja... Ja, want ja, dit, is, dit is leuk uh, Ik had een hele lange tijd uh, Was er iets uh, wat aan het eind van deze week zou moeten plaatsvinden Ik heb uh, heel veel geschreven uh, Muzikale aanloop Ik denk leuk, 3 mei, dan pomp ik mezelf op Want dan zal ik waarschijnlijk uh, de pre centrale presentator zijn Nou, nou nu zit ik uh, thuis met een goed boek en toen was er ineens een mededeling van jouw kant af... en die zei op een gegeven moment van... Uh, ja, ik vind het leuk dat je iets met de Dolly te doet... maar er zijn ook nog twee albums die anders onderbelicht zijn geweest. En ik weet dat je een muziekliefhebber bent. Dus uh, jij kwam op een gegeven moment met twee uh, uh, namen. Eén uh, was de cult, die is iets te zwaar voor dit uh, gedeelte van de dag. Maar Prefab Sprout, die uh, pakt uh, natuurlijk het uh, wel. Wat, wat is nou het mooie aan Prefab Sprout, uh, David? Ja, dan moet ik echt even terug naar toen ik 17 was. Uh -huh. uh, want zo oud was ik toen dat album uitkwam. Ja. Uh, en dat, ja, dat is een muziek die grijpt me zo bij de strots. Uh, ja. zeker Dat eerste album, uh, dat was totaal nieuw qua soort muziek. Uh -huh. Het was heel mel melodisch, maar met, ja, ook een beetje new wave-achtig. En dat, uh, dat greep mij heel erg aan. En, uh, doet mij ook heel erg terugdenken aan, uh, aan de eerste vriendinnetjes die ik in die periode had. Ja. Uh, het was ook uh, een, een, ja, een tijd waarin ik veel meegemaakt heb. Ja. En in één keer uh, een grote jongen werd. En dat, uh, dus, dat, ja, dat staat in mijn gegrift. Ja, uh, wat is... Uh, ja, hoe ben je eigenlijk dan in, uh, ja, met muziek in aanraking gekomen? Je speelt het... Uh, je, je bent zelf bassist uh, op een gegeven moment uh, geworden, maar uh, was dat toen, toen eigenlijk al een beetje de muzikale belangstelling ontstaan in die periode? Ja, ik ben... De jongste uit een groot gezin. Ja. Dus ik ben van oudsher opgegroeid met muziek, de Beatles, de Stones, de Hoe, uh, Focus, dat soort dingen. Dat werd bij ons thuis allemaal gedraaid door mijn ja. broers. Ja. Um, en ik weet niet beter dan dat ik vanaf hele jonge leeftijd altijd met muziek bezig was. Ik was 13 toen ik voor het eerst een concert van de Rolling Stones zag. Zo. Uh, mocht ik met mijn oude broer mee. Ja. Uh, dat was natuurlijk heel wat. En, um, toen zijn we nog over het hek geklommen van de tribune het veld op. Dat kan ik me ook nog herinneren. <lacht> uh, ja. En, ja, dus van ouderen, en ik ben vanaf mijn dertiende eigenlijk of e ook zelf in bandjes gaan spelen. Ja. Mijn, eerste, mijn eerste bandje was een, een puntbandje. Ja. Uh, en later ben ik uh, meer de jazz ingegaan. Ja, goed. Uh, Prefair Sprout, uh, Steve McQueen, dat was het album waar je, waar je mij toen op uh, wees. Van, uh, van, ja, dat, dat is een uh, bijzonder album omdat Thomas Dolby daar zich uh, mee bemoeid heeft. En op een gegeven ja. moment is daar uh, toch iets uitgekomen. Dat klopt. Ja. Dus uh, de, uh, de, de, de, de producer. Ja. Zullen we When Love Breaks Down maar gaan draaien? dat lijkt me geweldig. Ja. Ik wil vanaf deze plek uh, al jouw luisteraars... en jou ook een hele mooie Koningsdag wensen... ondanks het feit dat we dat in en om het huis moeten vieren dit jaar. Ik dank je wel. En graag tot de andere keer. Oké. Okay. Doeg. Dat was dan uh, David Molenburg. En dit is Prefab Sprout. Uh, het nummer waar uh, ja, hij eigenlijk uh, mij min of meer op uh, wees... van uh, de bijzondere karakter ervan. One Love Breaks Down van dat album Steve McQueen. Together, but often we're apart Absence makes the heart lose waiting love breaks down, love breaks down Have crowd me out Fall between us All confetti Excuus voor de echo op de lijn, want ik probeer dat ook op te lossen. Dat lukt niet altijd. Goed, prefab Sprout was dat met When Love Breaks Down. Heb ik er nog één? En dat is deze tot aan het nieuws van 11 uur: dat weer uit het programma en het rijke verleden van de TVM. Bent is een sluimerend bestaan ingeslagen. Maar goed, eh, nog altijd iets bijzonders. Dit nummer van het grote onbekende. De grote stop voorwaarts die we elke keer moeten nemen. Halfway Station.